Geven niet zoveel om. Thuis wil ik nog wel eens een enkel glaasje wijn drinken, maar ik kom niet in cafés en dat soort gelegenheden. Ik noteer, stiekem met drinken. Daar heb ik bezwaar tegen, meneer Maxwell. Een grapje van me, meneer Somerso. Gokt u? Nee. Wedden dan? De Derby? Andere rennen? De voetbalpool? Ik heb een afkeer van gok en wedden in welke vorm dan ook. Spijt me, maar ik zie er het nut niet van in. U hoeft zich niet te verontschuldigen. Het is een zeer verwerpelijke liefhebberij. Ah, nu komt er een vraag waaraan ik altijd veel plezier beleef. Ga je gang, Hamilton. Ja. Uh, hoe sta je tegenover het andere geslacht? Hoe ik tegenover het andere geslacht... Oh ges man, hou je van de wijfies, ja of nee? Ik ben gelukkig getrouwd, meneer. Dat hoeft nog niet te impliceren, dat andere vrouwen... In mijn kan... geval impliceert het dat wel. Oh, dat kan wel weg. Je begrijpt toch wel, Sommerchem dat we deze vragen moeten stellen, hè? De antwoorden bevestigen natuurlijk de inlichtingen die wij al hebben. En als die allemaal juist zijn... zou u dat vat vol kunnen zijn... waarnaar wij zo vlijtig zoeken? U maakt een wat onrustige indruk. Moet u weg? Het is tien voor half een. Als de heren mij zouden willen verontschuldigen... ik heb een belangrijke afspraak om half één precies. Die zou ik niet graag missen. Maar dat is interessant... Geen vrouw in het spel, geen sterke drank en geen weddenschap. Een ontmoeting met een, een of andere staffunctionaris lijkt me ook onwaarschijnlijk. Ja, daar hebben we het al even over gehad, Sommers. Hè? Voor zover we weten, ken jij geen nauwe relaties. Hè? Ja, uh, vertel eens, wie is uw beste vriend hier? Ik heb hier geen vrienden. Dat schijnt u niet te verontrusten? Dan nee, nee, waarom? Ik heb mijn werk, mijn vrouw en mijn zoon. In die volgorde? Pardon? Nee. Mag ik nou wat zeggen, Hamilton? Misschien kan dat de zaak iets bespoedigen. Alsjeblieft. Ik moet u zeggen, meneer Sommersjoen, dat ik onder de indruk ben. Dit is echt geen leuk gesprek voor u geweest. Maar u hebt er zich voortreffelijk doorheen geslagen. Ja, ja voortreffelijk. Dat zei ik, ja. Ik zie nog een punt in uw voordeel. Het kan u blijkbaar geen los schelen dat men een hekel aan u heeft. Een zeer zeldzame eigenschap. Vertel eens... Wat weet u eigenlijk van de betrekking waarvoor u in aanmerking wenst te komen? Ik heb begrepen dat u een coördinator zoekt voor enige veiligheidsdiensten. Een directeur-coördinator voor alle diensten. Een functie die we inmiddels hebben ingedeeld in klasse A. Wij hebben grote plannen met dit bureau. De komende vijf jaar wordt onze hele onderneming zeker tweemaal zo groot dat de man die we nu benoemen moet kunnen meegroeien. We hebben een programma op stapel staan van grote omvang. Maar in dit stadium van ontwikkeling kan ik u, tot mijn spijt, geen bijzonderheden vertellen. Meer topgeheim dan ooit. He. Dank je, Hamilton, ik red het wel. Eén ding kan ik u nog wel zeggen: dat nieuwe programma zal deze gebouwen maken tot een doelwit voor iedere spion die hier in dit land rondneust. Ze zullen hemel en aarde bewegen om achter het geheim van de nieuwe procedé te komen. Ze komen niet in mijn meksel. Ik heb hier alles onder volmaakte controle. Nou, beste kerel, dat zullen ze ook niet proberen. Zo stom zijn ze niet. Hoe doen ze het dan wel, volgens u? Gewoon de oeroude methode. Omkoperij of chantage. We moeten nu eenmaal vaak mensen in dienst nemen... die meer benul hebben van en natuurkunde... dan van veiligheidsprincipes. De huidige staf heb ik met de fijne kam nagaplozen, meneer Maxwell. Ik ben heel tevreden met wat we nu hebben. Dat is dan fijn. Maar straks zullen we misschien mensen moeten aantrekken... die onder andere omstandigheden niet in aanmerking zouden komen. We mogen niet verwachten dat iedereen het kaliber heeft... van een Hamilton of een Bishop. Dank u, meneer Dank u. Dank u. En dat moet ter degen onder het oog worden gezien. Straks benoemen we mensen op hoge posten... die wellicht ontvankelijk zijn voor vijandelijke overtuigingskracht. Kunt u me volgen? Ik ben het geheel met u eens, meneer. De man die ik zoek moet gevaren kunnen ruiken. Lang voor ze gevaarlijk kunnen worden. Hij moet kunnen en willen provoceren. Zijn slachtoffers er genadeloos in laten vliegen. Vallen zet op hun weg. Voetangels, klemmen. Oh. Zou u daartoe bereid zijn? Dat spreekt vanzelf. Dat vind ik niet. Onze vriend zou, als hij dat nodig vond, zijn eigen moeder moeten kunnen ophangen. Kortom, wat wij eigenlijk zoeken is een ijskoud, keihard zwijn. Dan geloof ik dat Sommersheim onze man is. Oh. Hartelijk bedankt, meneer. Ja, ik bedoel dit alleen als compliment, beste kerel. Natuurlijk hebben we het. Als u die baan krijgt, meneer Summersham, zult u waarschijnlijk de meest gehate man worden, na mij dan, van dit hele instituut. Maar u streeft geen populariteit naar, hebt u gezegd. Dus dat lijkt me geen bezwaar. Doet u aan sport? Nee, nee, nou niet meer, Bishop. We zijn er nog wel zo'n een beetje. En meneer Summersham moet naar zijn afspraak. Nog vragen? Nee? Goed. Rest ons nog het conclaaf om tot een eensluidende beslissing te komen. Misschien wil meneer Somersje nog iets vragen? Ja. Wanneer valt de beslissing? Gauw, als het aan mij ligt. Kort na de lunch. Over lunch gesproken. Dus u heeft mij niet meer nodig, heren? Nee, dank u wel. We hebben te veel van uw tijd gevraagd, hè? U zult moeten rennen. Ja. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Nou, zeg eens wat, bishop... Dit is hem, hè? We gaan eerst luncheren. Hoe is de kantine hier? De kantine? Oh. Ja, ze zeggen dat je er heel goed komt Heb jij er wel eens gegeten? Nee, zeg, ik moet op mijn maag denken. Oh, er is een aardig restaurant aan het eind van de weg. Daar kunnen we wel wat beter heen. Ah, hebben. dat klinkt beter. Ook voor een mag. Mag ik dan de heren uitnodigen een tafel met mij te delen als mijn zeer gewaardeerde gasten? Iets van hem gezien? Nee, het is precies half één. Nee, dan komt hij niet. We pakken de volgende trein. Ik heb het naar rotkarbij gevonden en het wordt er nou niet lolliger. <laughs> pak het geld er maar niet aan. Deze nemen we. Oh, het is het ventje? al zeven. Had die mensen nou eerst even uitstappen, joh. Hoe gauw ik hier weg ben. Wat is er? Daar komt hij vogel. Jazeker, dat is hem. Nog net op het nippertje. We hadden u al afgeschreven. Nog een paar seconden en we waren weg geweest. Ik ben opgehouden. Is het gelukt? Ja. Waar hebt u ze dan? Hier. In het koffertje. Camera ook. Mooi. Geef maar hier. Eerst mijn zoon. Voor rust, meneer Meer zaken moet je elkaar kunnen vertrouwen. Als iedereen een vooruitbetaling zou willen, ligt het bedrijfsleven zo plat. In dit geval zal het vertrouwen toch van uw kant moeten komen. Ik kan hem hier niet tevoorschijn te niet nietwaar? Maar ik verzeker u, een paar minuten nadat u mij dat koffertje hebt overhandigd, is Simon veilig thuis. Dat is niet voldoende. Meer hebben we niet. Hoe weet ik dat u wurt zult houden? Door uw verstand te gebruiken. Dan moeten wij met die jongen? Hij heeft ons door van het hoofd. Het schijnt dat ik geen keus heb. Wil die trein maar we hebben, sir? Ja, gewoon als we moeten opschieten. Heeft u blad C12 bij de hand? Waarom bladzijde 12 Die ken ik uit mijn hoofd. Even kijken of het klopt. Ja. Hier. Ja, uh, yeah. goed gewerkt. De wantrouwen was geheel misplaatst. Goed, meneer Sammerschim, doe het er maar weer in. Mooi en geef nou alles maar aan mij. Dank u wel. Het was onze genoegen zaken met u te doen. Hé, hey, mijn zoon. Oh ja, u gaat nu meteen naar de telefooncel op dit perron, bij de Zal Zullen binnen vijf minuten worden opgebeld. We nemen voor de zoon is. Opschieten, de Collins! Ja, ik kom sir. Eerst de cel de uitgang. Goedemiddag. Toen al. Bel dan. Als u niet moet telefoneren, wilt u hier dan weggaan? Ik heb een dringend gesprek. Ik word zo dadelijk opgebeld, meneer. Ja, hoe kan dat nou? Dit is een openbare telefooncel. Dan moet op opbouwen. Ja. Hallo. Hallo. Hallo. Is er iemand op de lijn? Hallo. Wie is daar? Hallo. Hallo. Wie bent u? Ben jij dat ik ben? John. Hoe kom jij nou? Ze zeiden dat ik aan de toestel moest blijven dat er iemand. Tegen mij hebben ze gezegd, de dus schoft, dat ik hier zou worden opgebeld. Dat ik zo worden ingelicht waar ik Simon zo... Ben? Ze hebben ons bedonderd. Wel nee, John. Simon is hier. Hij is thuis. God zij dank. Is hij helemaal in orde? Helemaal. Ik denk dat het een spelletje was. Het speelgoed dat ze mij hebben meegegeven. Oh, John. Wat is er nou, Ben? Die hebben het toch gedaan. Wat? Iman teruggegeven. Ik weet wat dat je moet hebben gekost. Vergeef me wat ik gisteren tegen je heb gezegd. Oh, dat is wel in orde. Het voornaamste is dat ik er in mijn geslacht zonder mijn promotiekans in gevaar te brengen. Het John, kan je nog niet even aan iets anders denken. Heb je die baan? Dat hoor ik vanmiddag en denk er Gwen Mondje dicht. Als er iets uitlekt, stort alles in elkaar. Ja, ik zal zeggen. Goed. En John? Ja. Voor je Dank je, wel. Dag. Voor je Pas alsjeblieft. Zie je, beste kerel. Dank u, meneer Sammersem. Binnengekomen 1 uur 45. Akkoord? Akkoord, Alfred. Wat dat is, moet iedereen die hier binnenkomt zijn pas tonen? Allicht, meneer. Zonder enige uitzondering. Zonder enige uitzondering, meneer. Bravo. Zo mag ik het horen. Almachtig. Nou breek ik mijn Oh, bent u toch, meneer? Zoals je ziet, hè? Plezierig geluncht. Gaand, een beetje gehaast. Voor eens, Price. Ja, Zou een uh, pond voldoende zijn, denk je? Een, een pond, meneer? Ja, voor de tuigertjes. Misschien kan Shirley ze halen. Hebt u die benoeming, meneer? Ik denk het wel, Price. Toen ik naar Hamilton zo even tegenkwam, heeft hij me bemoedigend toegeknikt. Het hoofd van de kersttafel oh. oh, nee, meneer niet ik... Ik zag niet zo gauw, meneer Sommersham. Of u meteen bij meneer Hamilton wilt komen. Jij rookt weer, hè? Oh, ja, meneer. Ik heb er na de lunch eentje opgestoken. Meisje, toch, het is zo slecht voor je. Dan zeg jij maar tegen meneer Hamilton dat ik onderweg ben, wil je? Dit is... Ik geloof dat ik gek word. Ja, dat is goed, mijn kind. Dankjewel. Somersham is een aantocht. Ik ben eigenlijk nog niet klaar met hem. Ja, u zei dat we meteen naar de. Ja, lucht. ja, maar ik wacht nog op enige nadere... ja, de proef op de som eigenlijk. Oh, dat zou het wel eens kunnen weten. Maxwell? Uh, ja, meneer Maxwell met Carwood. Hoi, oh, Carwood. Hoe is het gegaan? Zoals u wel verwachtte, meneer. Hij heeft ons de hele verzameling zo makkelijk als een schaapje overhandigd. Nou, een. Uh... Toen hebben we zijn zoontje maar weer teruggestuurd. Ah, daar was ik al bang voor. Toch ja. nog moeilijkheden, meneer Maxwell. Ogenblikje, Carwood. Uh, ja, ja. Ja. Sommersum is door de mand gevallen. Dit was toch die proef op de som en hij heeft hem niet doorstaan. Dat geloof ik niet. Toch is het zo. Gelukkig dat we het nog bij tijd hebben ontdekt. Wacht eens even. Carwood. Uh, ja, meneer Maxwell. Hij heeft jullie toch niet bedonderd met die kopieën? Nou, die gecontroleerd was dik in orde. Jawel, jawel, maar de andere. oh. oh. Ja, en? Mak open! Wat? wat? Wat zou dat nou? Wat is er, Carwood? Allemaal broodkruimels? Nou, uh, broodkruimels, wanneer zo te zien, een beetje vettig, dat wel, maar. Broodkruimels? December... Goddelamachtig. Carwood, zoek dekking, Collins! Meneer Maxwell, wat is er met u? Wat is er? Oh, niks, helemaal het is in orde. Binnen. Goedemiddag. U heeft me laten roepen, meneer Hamilton? Ja, uh, meneer Maxwell had je willen spreken. met. dat is toch zo, meneer Maxwell? Meneer Maxwell? Ja, meneer Summersham. U hebt alle proeven, ook de laatste, glansrijk doorstaan. Dank u. Meneer Mexel. Die baan is voor u. Dank u wel. En voor niemand anders.